Even aan het jaar 2026 zou je alsjeblieft een beetje leuk willen zijn een beetje lang willen duren en niet te veel ellende vragen. Julia van Rijndam. En zo is het. Goedemorgen 1 januari. Happy New Year met nu Olivia Dean. Van de dag. Dat was mijn uh, allereerste gedachte vanmorgen. Ja, ik vind het uh, heerlijk hoor, al die feestdagen. Begrijp ik me niet verkeerd. Oud en nieuw, uh, bubbels, oliebollen. Maar ik vind het dan ook wel weer lekker. Ja, misschien herken je dat wel, dat het dan weer allemaal voorbij is. Weet je wel, lekker een beetje je ritme oppakken. Goedemorgen, sowieso. Happy New Year, hè? Dat was ik het bijna vergeten. Ik hoop dat al je dromen en wensen uitkomen dit jaar. Met alle lieve, lieve, lieve mensen om je heen. En vooral dat je gezond blijft, want uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste. Hé, hey, ik ben hartstikke benieuwd naar jouw uh, allereerste gedachten van het jaar eigenlijk. Toch? Ja, ik, ik zeg wel eerste gedachten van de dag, maar eerste gedachten van het jaar. Misschien uh, dacht je wel nooit meer drank. En deze keer min je het echt... Uh, misschien dacht je wel, hoe zit er poedersuiker in mijn wenkbrauwen? Of misschien ben je nog wakker en is het in jouw geval je laatste gedachte? Uh, spreek het even in via de app van Radio 538. Hoor je het zo meteen terug op de radio. If you We're up and waiting. <laughs> 538 wens je een fantastisch 2026 I en David Guetta. En gone, gone, gone. De, de eerste gedachte van de dag. Ja, iedere zaterdag en zondagochtend rond 7 uur... doen we altijd de eerste gedachte van de dag. Uh, nou is vandaag toch wel een beetje 1 januari, hè. Je bonuszondag. Dus ook vandaag ben ik benieuwd naar jouw allereerste gedachte van... ja, toch wel het jaar, hè? Wat, wat dacht je vanmorgen toen je wakker werd? Of misschien moet je nog gaan slapen? Je kan het inspreken via de app van 538. heeft ook uh, Mandy gedaan. Goedemorgen, nou, happy new year, iedereen. Mijn eerste gedachte vandaag is... wat is het toch lekker om een keer geen kater te hebben op 1 januari. De goede voornemens zijn al lekker begonnen. Uh, ik ben alweer fitte hondjes aan het uitlaten, tenminste. Als we al durven, want er is hier nog zoveel vuurwerk. Fijne dag. Ja, en Harold uh, is ook uh, druk met de hondjes. Goedemorgen, Jules. Goedemorgen. Allereerst, natuurlijk, Happy New Year voor iedereen. Um, mijn eerste gedachte vanmorgen was: los van dat ik natuurlijk weer te veel had gedronken. Ik ga dat vuurwerk afsteken wel echt, uh, wel echt een beetje missen volgend jaar. Hè? Ja. Maar het is wel beter uh, voor mijn hondje Lesby. Die klaagt Le om de naam: Lesby? <laughs> Want die heeft de afgelopen 24 uur echt trillend onder het bed gelegen. Gelukkig is hij nu weer uh, een beetje blij. En een blije lesbie is een blije ik. Wat een leuke naam voor een hond lesbie. Die moet vast lief zijn. Um, dan hebben we er nog eentje van uh, Stijn. Nou, uh, mijn goede voornemens hebben het niet lang volgehouden. Ik dacht, uh, ik ga dit jaar even een beetje gezond eten. Maar uh, ik heb nu zojuist ontbeten met een fucking oliebol. Ik denk dat ik zometeen ook maar gewoon een sigaret ga roken. Mioioio. Ah joh Stijn. Volgend jaar weer een poging. I had a dream we were sipping, a whiskey need, I 2026 op je radio 538 Doe Lipa en training season komt een lief appje binnen van Marco. Goedemorgen, Julia. Goedemorgen. Ik wens alle luisteraars van 58 een prachtig nieuw jaar. En één ding. proost! <laughs> ja, Marco die zit alweer aan de bubbels. Of nog steeds, dat kan natuurlijk ook. We gaan sowieso bubbelendje het nieuwe jaar in met zometeen Martin Garrix en ook Alex Warren onderweg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 Julia van Rijndam. Welkom in 2026 met nu Martin Garrix. Radio 538. You don't wanna be.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 2025 was we toch wel het jaar van deze man. Hè. Ik ben uh, benieuwd wat ze 2026 voor hem in petto heeft. Alex Warren hoorde je op 538 en Eternity. Love. Goedemorgen, of je nou Fit bent of een kater hebt die zijn eigen naam verdient. Snotje verkouden trappen we het nieuwe jaar af met de lekkerste muziek van 538. Met nu toepak. Dr. Dre, California Love.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 voor gemaakt Gisteren, nou ja, ik ben nu pas thuis. En ja, dan een hele lange dag voor het allerliefste gewoon lekker in je bed liggen en gewoon lekker slapen. Nou ja, ik heb mijn liefst alle rondje douche nog. Die is wel gewend dat ze alle rondje moet doen wanneer ik thuis kom. Radio 538 wenst je een fantastisch 2026. een jaar krijgt zonder heartbreaks. Je hoorde Alan Walker en Heartbreak Melody... 538, Julia van Rijdend. Zo, goedemorgen. Hey, de kans is groot dat je nu na je bubbels van gisteren denkt. Weet je wat, ik ga gewoon een keer meedoen aan dat uh, Dry January. Een uh, paar redenen waarom uh, een maand uh, geen borrel goed voor je zou zijn. Nou, uh, sowieso je slaapt beter. Uh, twee, je huid knapt ervan op, wordt echt egaler, meer gehydrateerd. Uh, je bespaart natuurlijk flink geld. Een avondje niet drinken is vaak ja, toch al 50 euro bespaard of zo bij een avondje uit eten, weet je wel. En na 31 dagen heb je bijna een nieuwe iPhone bij elkaar. Gespaard. Of een halve tank benzine, het is maar net hoe je het ziet. Uh, vier, je valt af. Ook lekker, toch? Uh, geen mixdrankjes, geen wijn, bier betekent sowieso minder suiker en calorieën. En dat scheelt zeker uh, vooral als je nog uh, je oliebollen van gisteren aan het nablussen bent. Je voelt je mentaal scherper. Ja, en uh, misschien ook wel belangrijk, je lever zegt even dankjewel. Ja, ook fijn. Na een maand uh, zonder alcohol kan je lever zich, lever zich namelijk uh, een beetje resetten. Letterlijk een detox zonder uh, dat je groene sap hoeft te drinken. Ja, ook fijn toch? En ik wil je trouwens ook helemaal niks opleggen hoor. Want je moet lekker zelf weten of je ergens aan meedoet of niet. Ik hou ook helemaal niet van mensen die zeggen dat je iets moet doen. Maar goed is het wel. Dat is één ding wat zeker is. Of je nou uh, Dry January doet of gewoon Dry tot vanavond om 6 uur. Ik juich het allemaal toe. Goedemorgen, dit is Poos making it all okay. When I come back down and feel the same Now I'm sitting right waiting for the world to end all day Cause I couldn't een geweldig nieuw jaar. Somebody Dat je wakker bent geworden met nog een halve schaal oliebollen in je woonkamer. Want ja, uh, gebeurt ieder jaar weer. Je koopt er gewoon altijd te veel voor het geval dat de buren ook nog even kwamen proosten. Nou, spoiler, uh, die kwamen niet. Nee. <laughs> en we liggen ze daar, weet koud en slap. Maar gooi ze niet weg. Nee, nee, nee, je kunt echt verrassend veel doen met je overgebleven oliebol. En dan hoef je vandaag ook niet de deur uit voor boodschappen. En wat dat is, hoor je zo meteen en ook Fleming en Meteor onderweg.